Goedenavond lieve mensen, goedenavond allemaal. Mijn naam is Yvonne Hagenaar, Radelband. En ook weer welkom natuurlijk, eh, van harte welkom, dat je ervoor gekozen hebt om eh, naar een eh, lezing van mij te luisteren. Zoals je wilt, weet eh, is dit zo'n beetje het zesde jaar, ja ik geloof het wel, dat ik eh, deze lezingen doe. Nou, ik... Eh, er wordt toch enige verbazing in de stem, ik geloof het wel. Ja. En eh, nou, je kunt als je dat wilt eh, voorgelezingen beluisteren, um, maar die in het begin uitgesproken zijn, ja, er zit een beetje een bromtoon in en dat is niet zo leuk natuurlijk. Ja, toen wist ik ook niet hoe het werkte en eh, was het allemaal een stuk ingewikkelder. Nu is dat wat eenvoudiger allemaal, om het op te nemen. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Ja, en iedere keer denk ik, ja, ik zou je alles kunnen vertellen wat ik weet. Alles kunnen delen met je wat ik aan inzichten in mezelf heb verkregen. En ik dacht op weg naar huis vanmorgen, ik had, een, ik had een vergadering en ik dacht, ja dat is toch wat. Het is met zo ontzettend veel liefde, ja, gezien en liefde in mij naar alle mensen toe, om dit aan mensen, aan mensen te geven, te delen met anderen. Het is zoiets bijzonders, dat die keuze gewoon gemaakt is. De keuze is gewoon gemaakt met mijn innerlijke zelf, waar ik het ook steeds over heb. En ik maak dus inderdaad een onderscheid in het denken. Nou, laat ik zeggen dat ik vroeger had, maar het denken dat uit mijn hersenen komt, wat ik dan het verstandelijke denken noem. En het denken dat uit mijn gevoel komt. Uit mijn ziel. Het gevoel, het, het mystieke denken, niet dat het ene meer of minder is dan het andere. Beide vormen zijn hier op aarde aanwezig. Maar het is wel zo, dat als mensen ervoor gekozen hebben om alleen in dat verstandelijke denken te denken, dat als ze er iets van dat andere, dat mystieke denken, eraan toevoegen, ze veel meer tot grotere prestaties zouden kunnen komen in het mystieke denken, als ik het zo mag noemen, zit een of het onafhankelijke denken, het vrije denken, zit en, eh, een, een diepe kennis, een wetenschap van alle dingen. Werkelijk alles. Het is niet zo moeilijk om overal bij te kunnen. Het wonderlijke is, je, je hebt een vraag, je slaat een boek open, je hebt een vraag en je gaat rustig zitten en het welt op in jezelf. Je krijgt het antwoord. En nagelang je eigen belangstelling zul je het antwoord vinden. Mensen noemen dat dan uh, intuïtie of uh, ja, het, uh, het, het viel mij zomaar toe of het kwam toevallig op mij af. Nou, niets is toevallig, want toeval bestaat niet. Het werd, het werd naar je toe gebracht je mocht het openen, je mocht het aanhoren. En zo op die wijze zijn er heel wat eh, ontdekkingen gedaan in de wereld. En nou is het gekke, ik kwam net, eh, dan denk ik dus ontdekkingen, en dan denk ik, oh ja, dat woord, wat is dat ook weer, en dan hoor ik gewoon in mezelf het woord ontdekkingen. En dat gebruik ik dan ook. En ik denk toch zomaar dat ieder mens dat heeft, hoor. Want als je daarvoor... Ja, je kunt zeggen openstaan, maar als je de bewuste keuze maakt om anders te denken, dat het je ook toevalt. Maar goed, laten we beginnen. Zet je beide voeten op de grond, of als dat niet mogelijk is, denk daar dan aan dat je verbinding maakt met de met aarde. En voel altijd even het licht wat je in jezelf hebt. Ga er even met je gedachten naartoe. En als je nieuw bent en je weet het niet, dan... Zou je kunnen zeggen, het zit even boven je navel, daar zit, daar zit, daar woont je ziel en die werkt zich uit in jouw darmen. Ja, apart he eigenlijk. Maar als je erover nadenkt, gewoon eens even rustig voor je gaat zitten, dan voel je ook die ziel eventjes boven je maag, he, boven je, boven je, boven je navel zitten. En adem is <coughs> adem is rustig in. Ga stil naar dat eigen innerlijk van jezelf. Dat kun je gewoon doen. Misschien heb je wel eens het ruisen in je oren gehoord. Misschien heb je wel eens gehoord dat je zelf een apart geluid hebt. Misschien is het je nooit opgevallen. Maar dat heb jij ook: het geluid van je ziel. En verbind je daarmee. Ja, en deze lezing gaat over hem. Ook altijd weer eenvoudig, nietwaar? Maar om daar te komen, nou, daar gaan dus al mijn lezingen over. Je hoeft alleen maar in de tuin van jouw leven het onkruid weg te halen. De angst en de twijfel. Dat is alles. En zie wat je dan overhoudt. Ja, en waarom hoor je dit nu bijna in al mijn lezingen? En vooral de laatste, ja, de laatste tijd de verschillende benaderingen om je leven hier op aarde een succes te laten zijn. Juist in deze tijd komen al die ervaringen die je in de laatste duizenden jaren bij elkaar geleefd hebt, of bijeengeleefd hebt, bij elkaar, gebeurtenissen, wellicht, en daarom ben je ook op de aarde gekomen. Om die weer opnieuw mee te maken, maar dan in een andere vorm dan in je vorige leven. Gebeurtenissen die je nog niet hebt verwerkt. Waarom niet? Omdat je er soms in een leven even geen zin in had. Of omdat je wat anders, meer dringends te doen had in een leven. En dat je daar aan gaf. Dat is allemaal mogelijk. Niets is erg. Dat is gewoon je eigen wil. Of omdat je het wel probeerde. Maar dat het niet lukte. Oh, en omdat je misschien in vele levens bleef doordenken dat de ander wel degelijk schuldig was. En dat je er dan in vele levens gewoon niet uitkwam. Je eigen verantwoording nemen heb je misschien ook niet in sommige levens gedaan. Omdat het te lastig was werd wellicht voor je, of in ieder geval wel moeilijk voor je was, om over jezelf heen te komen. En dat is niet alleen voor jou, hoor. Dat geldt bij alle mensen hier op aarde. Niemand uitgezonderd. En bij alle mensen, en nogmaals, niemand uitgezonderd, komen nu de eindgebeurtenissen, zou je kunnen zeggen. Als het ware nu dringend naar boven drijven. Mensen moeten, en ze kunnen niet anders dan moeten van hun eigen ziel. Ze kunnen niet anders dan er nu in dit leven mee om te gaan. Waardoor, ja, omdat er een enorme druk, de enorme energie vanuit het universum op de aarde drukt. De aarde gaat veranderen. En de mensen op de aarde, die gaan dat bewerkstelligen. Want de aarde kan niet achterblijven in het grote Heel al, in het grote geheel. Ja, en dan is er een uitweg voor veel mensen die dat niet willen. Die zeggen, ja, man, ik heb er helemaal geen zin in en het is uh, voor mij wel goed zoals het is. <coughs> nou, dat moet iedereen voor zich weten. Een uitweg bijvoorbeeld in drugs of uh, drank. ...games misschien om jezelf te verdoven in, in welke vorm dan ook... ...en wat er niet allemaal voor handen ligt... ...een uitweg om heel druk bezig te zijn bijvoorbeeld... ...heel druk zelfs... ...en om dan ook vooral niet naar jezelf te willen luisteren... ...want ja, eerst dit en eerst dat... ...en vooral wat er vaak gezegd wordt... ...ja nee, ik moet eerst rust hebben in mezelf... ...nou, die komt dan echt nooit hoor... ...want je duwt alles voor jezelf uit... Nou, volledig herkenbaar ook hoor. Voor mij ook wel, Voor ieder mens. Toch hebben velen dit gedoe, hè, die dat niet willen, nu achter de rug. En hebben de stoute schoenen aangetrokken om zichzelf bij het, bij het nekvel te grijpen, om nu eens eindelijk. Stil te gaan staan bij de eigen problemen en het nu eens niet bij de ander te willen neerleggen. En zelf de verantwoording te nemen voor het eigen leven. En niet het lijden van anderen op de eigen rug te nemen en ook niet het lijden van jezelf bij anderen neer te leggen. Goddank, zou je kunnen zeggen. Goddank, want voor veel mensen zijn die simpele gebeurtenissen inmiddels uitgegroeid tot gigantische gebeurtenissen. Door de duizenden jaren heen. Door al die levens heen. En die nog steeds begrepen moeten worden, die gebeurtenissen. En die stevig ingrijpen in hun huidige leven. Waarom? Omdat ze het in vorige levens voorbij hebben laten gaan. Door welke reden dan ook om aan zichzelf te gaan werken. Om zichzelf te leren kennen. Meer is er eigenlijk niet hoor. Dat is gewoon alles. Want er is geen eh, straf of wat dan ook. Je legt het jezelf op. Je wil zelf eindelijk van je problemen af. Dus je kiest een leven waarin je weer die dingen samenvallen waar je niet mee om kon gaan in vorige levens. Want je wilt het nu in dit leven goed doen. En je kunt ook niet anders. Want ik zei net al, door die energie die nu op ons drukt past het gewoon naar buiten. Je kunt bijna niet anders. Om jezelf te leren kennen. En om dan tot ontstellende ontdekking te komen dat mensen op hun vragen antwoord krijgen uit hun binnenste zelf. En we kunnen het nu ook zien, want er worden nu volop boeken over geschreven. En al die mensen zijn daar zo dankbaar voor. En die hebben hetzelfde gevoel wat, wat ik destijds ook had. Dit moet ik opschrijven zodat ik anderen hiermee kan bereiken, zodat anderen het ook kunnen doen. Want ik wist niet dat het zo eenvoudig was. En al die mensen denken bijna, net zoals ik destijds ook, het bijna zelf uitgevonden te hebben. Want het is toch iets overweldigends, dat je binnen in jezelf hoort. Hoe oh, en in welke richting je kunt denken is één voorwaarde om tot deze goede afloop te komen dat je weet welke richting de enige juiste is. Het probleem wordt niet voor jou opgelost hoor, maar de weg daarnaartoe wordt kampjes aan je gezegd. En aan jou is het dan om daar waarde aan te hechten of niet? Iedere dag kan een mens opnieuw besluiten om hiernaar te luisteren, naar zichzelf, om de juiste keuze te doen voor zichzelf. Iedere dag kan de mens opnieuw besluiten een nieuw begin van het leven te maken. Iedere dag, als je de beslissing genomen hebt, staat het universum klaar om je bij te staan. Geloof je het? Weet je het zeker? Of slaat de twijfel toe? Laat die twijfel nu eens de twijfel. En wees blij dat die twijfel op je weg gekomen was. Want die je werkelijk na te denken, zodat je die twijfel uit jezelf kunt halen, door hem gewoon te accepteren. Want als die twijfel in jouzelf geaccepteerd is, jouw twijfel. Hè? Kun je hem loslaten en zal de weg naar jouw innerlijk helder, meer helder voor je liggen. schoongemaakt als het ware. Weer een stapje gedaan en misschien moet je dit wel, moet je dit wel iedere dag in je hoofd laten opkomen. Die beslissing te nemen, je twijfel, moet je die nog hebben, te accepteren en los te laten. In jezelf te accepteren en in jezelf los te laten. Zodat de twijfel opgelost is in jouw innerlijk licht. Net zolang het niet meer nodig is en de twijfel niet meer bestaat, maar een zuiver weten. En met die twijfel lijkt ook de angst weggegaan te zijn. Je kunt hetzelfde ermee doen. En voel in jezelf en laat die angst maar opkomen. Net zolang die angst verdwenen is. Dan kun je dankbaar zijn voor een gebeurtenis die wellicht in je leven komt, waarin hevige angst bij komt, bij komt kijken. Als je deze woorden herinnert, dan weet je dat de angst zal je niet helpen. Maar die angst gewoon accepteren. Hij is er nou eenmaal. En laat het maar in jezelf oplossen, in de liefde, in het licht dat jij zelf bent. Net zolang totdat die angst verdwenen is. Je kunt je daartoe de meest vreselijke gebeurtenissen voorhouden. En steeds jezelf die angst in je op laten nemen, jouw angst. Maak ze maar angstiger en nog angstiger. En weet je, je zult tot je verbazing merken dat al je angsten op een gegeven moment in jouw licht zijn opgenomen. En werkelijk, je hoeft dan nooit meer bang te zijn. Ja, hoe ik dat weet, uit eigen. Ervaring. Mocht je daar meer over willen weten, nou, ik heb zoveel lezingen over angst uitgebracht, omdat ik weet dat dat het is wat de mensen het meest tegenhoudt, waar ze dan middenin gaan zitten. Nou, als je in je angst kunt zitten, kun je ook in je licht zitten kun je die angst die voor jou is, ook in je licht brengen. Ik heb er altijd een ongelooflijke belangstelling voor gehad, voor het, de angst, de twijfel, het, het lijden van de mensheid, heeft me altijd gegrepen. begrepen. En ik kan niet anders dan deze inzichten met je te delen. Waarom? Simpelweg om jij die pijn niet hoeft te doorstaan, dat je weet hoe je ermee om kunt gaan, dat je ook weet hoe eenvoudig het is. Ja, en wat je zo even dan gehoord hebt van me, is niet anders dan de onkruid die jij zomaar laat opkomen in de tuin van jouw leven. De angst, de twijfel en het lijden daardoor. Jij gaat daarover. En verder niemand anders. Jij kunt besluiten al dat overbodige weg te halen. Niemand anders kan dat voor jou doen. Wat overblijft, is een tuin waarin jij graag vertoeft, waarin jouw leven zich graag wil afspelen, hoeft je leven niet in lijden met de lange ei, in pijnlijden, in welke vorm van lijden ook door te brengen. Dat hoefde niet. Dat hoefde al nooit. Het hoeft absoluut niet. En vooral nu, in deze tijd, is dat toch, toch absoluut niet meer nodig. Wat er ook allemaal aan doen, denk ik. Om je heen verschijnt. En wat er ook allemaal gezegd wordt door mensen. Misschien mensen met enige gezag, maar die dan toch niet of weinig van het innerlijk leven afweten. En hoe je hiermee om kunt gaan. Laat je niet gek maken daardoor. Blijf in vrede staan bij jezelf. En doe deze eenvoudige. Gedachten die je zelf kunt doen op ieder moment van de dag. Je hoeft niet wanhopig te zijn. Allerlei handvaten liggen er voor je klaar om je daarbij bij te staan. En waarom het lijden? Nou, het lijden heeft zijn nut om jou ervan te doordringen dat je het lijden nodig hebt om te beseffen dat er ook een leven zonder lijden bestaat, kan bestaan maar absoluut bestaat. Aanvaarden accepteren en loslaten van alles in je leven. Hoe zwaar jij het ook ziet, hoe zwaar het ook mogen zijn, je hoeft niet te lijden. Maar je lijdt omdat je er niet mee om kunt gaan. Als je het lijden begrijpt, simpelweg, doordat je je aanpast aan het leven, het aanvaardt, en het los kunt laten, dan heft het lijden zich op. Je gelooft het niet, maar heb je dit ooit bij jezelf toegepast? Heb je ooit deze gedachten gehad? Leef je leven vanuit de gedachten die komen. Uit jouw innerlijke wereld, van God zou je kunnen zeggen, dan zie je dat het lijden niet meer bestaat. O, jawel, het bestaat wel in een vorm, maar jij hebt er geen last meer van. Het heeft jou niet meer te pakken. Jij kunt het dragen, omdat het een onderdeel is van jouw leven dat jij hier op aarde wenste te begrijpen en er af. Van wilde komen. Het is werkelijk zo. Dat je gedragen wordt. Niet letterlijk. Maar in de gedachten die vanuit je ziel komen. Kom zelf in die gedachten. Zou ik je toch willen verzoeken? En herken jezelf. Herken de God die jij zelf bent. Dat stukje God, dat grote licht. En verwaarloos je eigen licht niet. Er zijn zoveel mensen die hun eigen licht verwaarlozen. En ze hebben niet door dat ze zelf dat licht zijn. Want dat zijn ze. Dat ben je. Als je jezelf verwaarloost, je innerlijke zelf verwaarloost, kom je in een lijden Terecht. Je geeft jezelf niet het allerbeste. Je verwaarloost jezelf, je innerlijke zelf, dat wat je werkelijk bent. Maar geef jezelf het allerbeste, de erkenning en de herkenning die je dan vreugdevol zult doen, dan ga je voorbij. Het en kom je in het leven terecht, dat de mens Jezus eens de hemel op aarde noemde. De hemel is op aarde en de mensen weten het niet. En zo leek het ook te zijn duizenden jaren lang, maar nu is er een kentering gaan. Er zijn er nu zoveel en veel meer mensen die dit begrijpen, die dit uitdragen, die vertellen wie jij nu werkelijk bent. Een goddelijk licht met zoveel kracht en energie, dat jij alles kunt doen wat God ook zou kunnen doen. Dat jij, als je over jezelf heen gekomen bent, je ervaart dat je niet alleen een stukje God bent, maar net zoals God kunt leven. Met dezelfde liefde, waarachtigheid, met dezelfde klaarheid en duidelijkheid. Die niet altijd als liefde gezien wordt door het gos van de mensheid, maar herkend, vreugdevol herkend wordt door de mens die ziet hoe eenvoudig het leven in elkaar steekt. Terwijl het aan de buitenkant zo onnoemelijk ingewikkeld lijkt, het leven op zich zo eenvoudig. Met zoveel liefde naar ons toe, naar onze medemens, die mag zijn zoals hij of zijn, zij wil zijn. Die mens die zelf mag bepalen wat hij wel of niet in zijn leven wil doen, wel of niet naar het innerlijk geluisterd wordt. Die zelf mag bepalen of het wel of niet te geloven. Of het absoluut zeker te weten. Want dan komt het leven naar je toe. Ook al wens jij niet naar het leven toe te gaan. En zit je misschien stil in je huisje, in je kamertje, bang te wachten. En denk je dat als jij je maar stil houdt, rustig leven voor jou weggelegd, ligt. Maar dan heb je niet met het werkelijke leven, met de energie die het leven is, rekening gehouden. Alles komt gewoon op je af, wat op je af diende te komen. En steeds heb jij de keuze om ermee om te gaan, zoals jij dat zelf wilt. Wat ik hiermee wil zeggen is dat je kunt besluiten helemaal niets te doen en geen enkele puf te hebben om iets aan je leven te veranderen. Maar dat het leven hoe dan ook, toch op je afkomt. In welke vorm dan ook. Ook al denk jij niets te doen, dan zijn er misschien wel, ja, woon je misschien wel in een, in een bos, bijvoorbeeld met geen buren, en dan valt er ineens een boom, op je, huis, een boom hè, op je huis, of gebeurt er iets dat je bezoek krijgt, of woon je wel met buren, en je denkt, ik hou hem maar schuil voor alles en iedereen. En krijg je toch ineens buren die op jou reageren. Of een inbreken die toch zomaar op jouw terrein komt. Of misschien wel een onverwachte brief. Een telefoontje waar je van schrikt. Kortom, je kunt wel voor je leven weglopen. En stil willen staan in je eigen huis. In je eigen kamertje. Maar het komt toch. Of je het wilt of niet. Jij bent namelijk net zo belangrijk als alle andere mensen. Ook jij zult meegaan in de positieve ombuiging die nu plaatsvindt. Zo belangrijk ben ook jij, ben jij ook. Je dient met jouw leven rekening te houden. Jouw angsten en jouw twijfels dienen door jou benoemd te worden. En dienen door jou begrepen en aanvaard te worden. En je dient over jezelf heen te komen. Bij allen trouwens, iedere keer, ieder moment van de dag. Wijsheid kunnen we, gekregen, kunnen we verkrijgen. Ja, en je weet natuurlijk niet, je weet natuurlijk, dat krijg je niet door alle geld van de wereld. Je kunt nog zoveel geld hebben en nog meer willen hebben. Maar je koopt er geen wijsheid voor. Maar de wijsheid krijg je gratis en voor niets. Door je simpelweg naar je eigen innerlijk te richten. En steeds zeg ik altijd, ja, dat is eigenlijk alles. En ja, zo is het ook. Dat is ook alles. En steeds komt er een stukje bij van inzichten. Steeds maar weer. En dan ben je dan zo blij omdat je dit stukje weer begrepen hebt. En dat stukje. En dan zie je de samenhang van de dingen. Dan zie je hoe jouw leven eigenlijk in elkaar steekt. Dat je eerst denkt dat alles gewoon maar dwars door elkaar loopt. Je hele karma, ach alles is één grote, boah, uh, ellende en dat loopt allemaal door elkaar. Maar op een gegeven moment zie je dat er ordening in zit. Zie je dat er orde in zit. Dat alles volgens plan, wat jij nu niet door hebt, maar voor ons plan verloopt. Iedere keer weer een stukje. Dat is een wonderlijk moment als je ziet dat alles in elkaar grijpt. En als ik dan naar mijn verleden kijk, dan denk ik, het heeft allemaal zo moeten zijn. Maar dat zag ik niet toen ik er middenin zat. Ik had dat overzicht niet. Pas veel later kreeg ik het overzicht. En zag ik dat alles goed was. Zo was het voor mij bedoeld. En wat een dankbaarheid kun je dan hebben voor het leven. God zo je wilt. Voor die energie. Dat dat ook aan mij werd uitgelegd. Het leven... Is simpel, hoor je me vaak zeggen. En het is ook zo. Het is eenvoudig. En zo is het leven ook bedoeld. Wij, hebben, wij mensen hebben er met z'n allen zo'n eigenaardig zwaar gedoe van gemaakt de laatste paar duizend jaar. Met ego's en briljante omwegen. Diepe kuilen in ons leven. Gigantische omwegen. Met illusies. Die elkaar overtreffen, overtroffen en maskers die wij op hadden. Hoeven slechts de beslissing te nemen om het los te laten en al die illusies te danken voor hun aanwezigheid. Want anders hadden we het leven niet ten volle begrepen. Nu weten we dat er één kant is en een andere kant. En dat het een nooit zonder het ander kan. Het vecht moed om je leven zo te willen leven. In liefde te willen leven. Want het betekent wel... Dat je alles dient op te geven waar je zo aan vastgeklonken zat. Maar weet je, als je werkelijk vrij wilt zijn en vrij wilt denken, onafhankelijk wilt denken, dan kun je niet anders dan door deze dingen heen gaan. Te leren begrijpen van je eigen moeilijkheden, ze te leren beheersen. Door erin te duiken ermee om te kunnen gaan. Het is werkelijk mogelijk. Ik heb het gedaan. Jij kunt het ook. Als je eens wist hoe groot die kracht, die energie is, waar jouw innerlijk uit bestaat, het is werkelijk mogelijk dat te kunnen gaan gebruiken dan heb je die maskers, de illusies, het ego niet meer nodig. Dan kun je vertrouwen op dat wat je werkelijk bent. Dan ben je geworden wie jij bent. Dit ligt voor ieder mens klaar. Of eigenlijk het is het al. Je hoeft alleen maar je handen ja, naar uit te strekken. In de stilte van je eigen rustige gedachten, die je uit je hart, zoals mensen zeggen, maar uit je ziel laat komen, komt jouw eigen wijsheid. Je werkelijke, eigen wijsheid. Alles wat mensen vasthield, waarin mensen... Piekrig zaten te doen denken, dient het toch werkelijk eerst losgelaten te worden. En wij mensen zijn daartoe in staat om dat te worden. Te zijn, wat we in ons gevoelsdenken, laten we zeggen, in het mystieke denken, in zitten. Daar hebben we ons verstand niet voor nodig. Slechts ons gevoelsdenken, onze Intuïtie wellicht. Het is een denken dat tegenover het verstandsdenken staat. Het is niet beter of slechter. Het is er gewoon en het is voor ieder mens. Het verstandsdenken is ook aanwezig en daar is niets mis mee. Ook dat heeft de wereld nodig, denk je niet. Maar met Samen met het mystieke denken, zoals ik dit in het begin al aan je doorgaf, kunnen er veel grotere inzichten verkregen worden dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Toch, als we hierover nadenken, kan ik niet anders zeggen dan dat het universum, de aarde op zich, volmaakt is. Alleen wij mensen hebben er een rommeltje van gemaakt en we hebben dat gewoon gedaan met onze eigen vrije wil. En ook dan is het goed. Of laten we zeggen, zonder er in ons gevoelsdenken over na te denken, maar er rationeel over na te denken. En heeft dat ons de hemel gebracht? Want het hele al, het universum is altijd volmaakt. Daar heeft de mens het verstandelijke denken van de mens niet echt voor nodig. Men leeft daar met volslagen andere vormen in het heelal, in het universum, waar de mensheid hier op aarde nog niet één gedachte aan gewijd heeft. Niet de hele mensheid hoor, want er zijn velen die hier wel, in toeven, mag ik dat zeggen, die wel hiervan op de hoogte zijn. En het aparte is wel dat de mens met zijn verstandelijke denken altijd te voorzichtig is. En kritiek heeft op andere vormen van denken. Ze willen toch ook heel graag het allerbeste voor zichzelf. En wie kan daartegen zijn? Het is hun goed recht. Maar om steeds maar het beste te kiezen, wordt niet altijd het beste verkregen. Zo kunnen we, in, zo kunnen we en zijn we in staat om ook op een andere wijze na te denken. Het gevoelsdenken, het mystieke denken. Een denken dat uit ons eigen innerlijk vandaan komt. En wat overal, in het hele, heel al, in het hele universum en meerdere universa volslagen normaal is, wat onmiddellijk gebruikt wordt, ook na aankomst in de astrale wereld. Daar is het verstandsdenken niet meer aan de orde, het rationele denken niet meer aan de orde. Het is inderdaad moeilijk om anderen te laten zeker weten hoe het innerlijke denken, het mystieke denken, in elkaar zit. Het is moeilijk, ja, het is moeilijk om dat aan anderen door te geven, vooral als het niet door mensen of niet begrepen wordt of beschimpt wordt. dan kan het werkelijk moeilijk zijn om positief te blijven en je gelijk niet te willen opeisen. En vele vallen in die kuil en zien om en kunnen begrepen, kunnen begrepen hebben dat het een valkuil was, een stapje in hun eigen evolutie waarin ze struikelen. Het is ook moeilijk om positief te blijven denken. woest te maken, omdat je niet begrepen wordt. Misschien dient het nog eens rustig allemaal overdacht te worden en misschien nog eens op papier gezet te worden, voordat het aan anderen doorgegeven zal kunnen worden. Het is ook werkelijk dan een moeilijk iets om een juiste vorm te vinden waarin je jezelf duidelijk kunt maken. En vooral om jezelf niet op de borst te slaan als jij het wel begrepen hebt en je omgeving nog niet of je partner niet. Moeilijk, omdat het wel eens zo zou kunnen zijn dat jouw partner het nooit in dit leven zal begrijpen. Daar kun je dan weer kwaad over maken of verbitterd. Maar het is altijd zo dat je nooit gelijk opgaat. De een gaat een paar stappen en de ander misschien ook maar zal dan weer in zijn overmoed het te denken, te weten, toch een paar stappen terugvoeren. Vooral met partners is het moeilijk. Want de een zal het, zal denken het allemaal wat weet en zal de waarheid aan de partner willen vertellen en de partner zal het in de ogen van de ander niet willen begrijpen. Maar daar ga je niet over. Het is wel te doen als je je Nederig opstelt tegenover jezelf. Sta jezelf toe een stapje terug te doen. En spreek niet uit wat je allemaal wel weet. Vergelijk jezelf eens met God, die ook niemand veroordeelt of beoordeelt. En van niemand iets eist, maar de ander de tijd gunt, de vrije wil geeft, de liefde geeft. Vergelijk jezelf eens met God, dat stukje God dat jij zelf bent. God dwingt ons niet. Nooit gedaan trouwens kijk of je op die wijze van denken kunt komen de wijze van denken die in jouzelf de gedachte heeft zoals God het zou doen denk daar eens rustig af na hij zei laat ons niet zo lang totdat we het begrepen hebben, we doen er soms 300.000 jaren over, voordat we één simpel dingetje begrepen hebben. Vele levens doen we erover om onze eigen verantwoording te nemen. Vele levens doen we erover om in onze eigen spiegel te kunnen kijken. En vele levens doen wij erover, om te beseffen dat de ander nooit schuldig is. En zo zouden wij wel van onze partners eisen, dat zij het wel ineens begrijpen, opdat wij denken een stapje verder te zijn. En hier wil ik het graag bij laten voor deze lezing. En dit laatste stuk is eigenlijk ook een antwoord op een vraag. Die heb ik hierin verwerkt, maar ik denk dat dit toch ook voor heel veel mensen geldt. Het is een verwarring. En ook dat je denkt, nou, hij of zij kan dat toch wel voor mij doen, om zo te denken zoals ik denk. Nee, dat kan niet. Laat die ander niet in eenzaamheid achter. Kijk of je van die ander kunt houden zoals je van jezelf houdt. Die ander is gewoon je medemens. Net zoals ieder ander je medemens is. En ook voor ieder mens gaat de zon op. Jij kunt niet oordelen of veroordelen over die ander. En allemaal hebben we ook dit moeten begrijpen. Omdat we allemaal een stapje verder wilden doen op de weg van onze eigen innerlijke ervaring, ontwikkeling. Zo gingen we steeds een stapje verder in ons eigen bewustzijn. Ja, en ik had gezegd. Dat ik het hierbij wilde laten, dan moet ik dat ook doen en niet achteraan willen blijven praten. Ik denk dat het weer zo'n beetje het uur voorbij is. Mag ik je dan hartelijk danken voor het luisteren naar deze lezing. Ik heb het weer met ongelooflijk veel plezier en genoegen gedaan. En zeker niet het laatste stuk om de ander te vertellen hoe te moeten doen, maar om je inzicht te geven. En waarom kan ik dit inzicht geven? Ik heb het zelf ook gehad. Ik ben ook in de valkuil gestapt, hoor. Net als ieder ander. En dat is de beste weg om van jezelf te leren. En van de ander te leren. En van de omstandigheden te leren. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. En heel graag weer tot volgende week. En al mijn lezingen zijn te horen. Alle vorige lezingen van al die jaren zijn te horen. Via mijn website mocht je zin hebben om daar eens wat te lezen. Nou, dat zijn vooral verhalen die ik gebruikt heb in het begin van, van de lezingen. En dan eh, nou kom je vanzelf, eh, als je even rondkijkt, kom je op eh, www.diz.nl uit. Ja, dan, eh, mijn website is eh, www.yhra.nl eh, Ja, en daar kun je rustig rondkijken. Dit was een IHRA lezing van Yvonne Hagenaar. Raad op dan.